Uur. Jelle Visser met het NOS-journaal. In Wageningen worden voetbalsupporters van verschillende clubs gedemonstreerd... tegen de coronamaatregelen. De demonstratie was niet aangekondigd en is verboden. De mobiele eenheid veegt op dit moment het 5 plein schoon... waar tientallen betogers zich hebben verzameld. Er zijn volgens Omroep Gelderland meerdere mensen opgepakt. Ook in Utrecht wordt gedemonstreerd tegen de coronamaatregelen... al was dat vooraf verboden. Zo'n tachtig demonstranten zijn verzameld in Park Oog in Al... vlakbij de Ja-beurs. Tot nu toe is het rustig in Utrecht. Ruim 100 boeren blokkeren de ingang... van het distributiecentrum van Albert Heijn in Zwolle. Eerder vanmiddag reden ze met hun trekkers naar het Zwolse politiebureau om daar massaal aangifte te doen tegen minister Schouten. De boeren zijn boos op haar vanwege het nieuwe veevoerbeleid om het eiwitgehalte in veevoer te verlagen vanwege het stikstofbeleid. De boeren spreken van dierenmishandeling. De acties in Zwolle verlopen vreedzaam. Het FNV-ledenparlement heeft met een grote meerderheid voor het pensioenakkoord gestemd. Hiermee staan alle seinen op groen voor het nieuwe pensioenstelsel en kan het door de Tweede Kamer worden besproken. 64 leden stemden vanmiddag voor, 40 waren tegen. In het akkoord zijn een bevriezing van de AOW-leeftijd, een langzamere stijging van die leeftijd in de toekomst en flexibelere pensioenen afgesproken. Op Goeree-Overflakkee zijn veel hogere concentraties amfetamine in het rioolwater gevonden... dan in steden als Amsterdam en Barcelona, meldt regiozender Rijmond. Uit onderzoek blijkt dat bijna vier keer zoveel speed gebruikt wordt op het Zuid-Hollandse eiland dan in Amsterdam. Er zijn al jaren verhalen over overmatig drugsgebruik. Daarom heeft de gemeente een onderzoeksinstituut ingeschakeld om het rioolwater te analyseren. De burgemeester spreekt van een breed maatschappelijk probleem en gaat onderzoeken hoe het drugsprobleem kan worden aangepakt. Het weer, het blijft bewolkt, soms is het regenachtig. De temperatuur ligt tussen de 17 en 20 graden. Morgen waait het harder, vooral langs de kust en op het IJsselmeer zijn forse windvlagen mogelijk. Het wordt ZFM, Verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB.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 Leng de fluiten zijn melk een beetje aan. Hilversum drie bestond nog niet, maar ieder had zijn eigen stem. Op elke steiger klonk een lier: van Paljazov, Jeruzalem.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 Geratel van machines doen klonk in de confectie een mooi meisjeskoel. Dromen van de prins van weet ik veel, die ze zou ontvoeren naar zijn luchtkasteel. Hilvers een drie bestond nog niet, maar iedereen. Zijn eigen stem op elke stijger klonk een neer van Allias of Jeruzalem. Hilvers zijn drie stond nog niet, maar ieder zijn eigen stem. Als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 met de oh, Ik ben welke tent zullen we gaan zitten, Dirk? Wat denk je? Ik we blijf we gewoon hier, als je het niet eraf vindt. Blijf jij maar liggen, dan ga ik even twee haringen halen. Moet je eruitjes bij? <tied> Dat ben jouw gast. Met muziek. Kies het nieuws uit de regio. Jouw keuze. Zie FM. Mana. Mana. Mana. Mana. Mana. Mana. Manama, do do do do do. Manama, do do do do. Manama, do do do do do do do do do do do do do do do Ah <laughs> ah Het ritme van Zandvoort, ook op internet. www.zfmzandvoort.nl. We zitten samen in de kamer. Even some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 Ze zijn een lekker live Want nu drink u weer een shotje met een lekker wijf Ik wil vanavond naar de kloten maar het zit Snolle bolken. Zo gaat hij goed. Tweede coup plan. De pils is koud en de brood is heet. Eén keer hengelen en ik heb beet. Het halve werk is een goed begin. Ga je het een opening en ik heb zin. De nacht is kort. Sorry. kontje, Sorry. Sorry. Sorry. Sorry. Sorry. Sorry. Sorry. Sorry. Sorry. Sorry. Sorry. Sorry. Sorry. kont. Sorry. die kont, Sorry. die ten kont. Hey. die Sorry. Sorry. door je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 Yeah